Pier, ja, Wat hoor ik? Ik hoor de voetstappen. Gek. Giel, Thomas en Stefan gaan op de engste roadtrip ooit, maar dat doen ze niet alleen. Ik wil hun geen in contact met geesten. Can you give us a sign? Oh, fuck, oh, fuck you! Man. Wie is nergens bang voor en haalt het einde van de drop? Hey, wie is dat? Vanaf 21 februari bij Videoland. Alleen vandaag bij Dekenmarkt, Delmonte bananen, 1 kilo voor 99 cent. Het is 8 uur, tijd voor het Q-Music News van nu.nl. Krijg je van Rebecca Looien? Goedenavond. In de partijtop van de BBB is onrust ontstaan vanwege de keuze voor de nieuwe partijleider. Want Henk Vermeer volgt Caroline van der Plas op en niet de nummer 2, Mona Keizer. Ingewijdenen hebben het tegen de Telegraaf over broedermoord en een dolk in de rug voor Keizer. Anderen vinden Henk Vermeer juist de betere keuze. Rob Jette heeft gereageerd op de doorrekening van de plannen van het nieuwe kabinet. Volgens het CPB gaan mensen met lagere inkomens er straks het hardstop achteruit. En daarom regent het al de hele dag kritiek op die plannen. Maar er is nog ruimte om dat aan te passen, zegt Jette bij RTL Nieuws. We zien in de doorrekening inderdaad dat iedereen wat inlevert op de koopkracht... en dat dat nog wat ongelijk is verdeeld. En daar hebben we gelukkig ook de komende maanden de tijd om dat nog verder te verbeteren... voordat de definitieve begroting wordt verzonden. Het nieuwe kabinet heeft een minderheid en dus veel nodig om plannen er doorheen te krijgen. De Britse regering overweegt om voormalig prins Andrew... uit de lijn van troonopvolging te halen. Het plan was om dat te doen zodra het politieonderzoek naar hem is afgerond. Andrew werd gisteren opgepakt... omdat hij mogelijk gevoelige informatie gedeeld heeft... met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vooralsnog is hij nog niet aangeklaagd. De voormalige prins Andrew is achtste in de lijn voor de troon. Zijn titels raakte hij eerder al kwijt. De Olympische Winterspelen. En over een kwartiertje moet Tim NL weer aan de bak. Want dan is het aan de vrouwen op de 1500 meter shorttrack. Sandra Velzeboer, Suzanne Schulting en Michelle Velzeboer doen daar aan mee. En later vanavond komen de mannen ook nog in actie op de 5000 meter relay. We hebben vandaag al één gouden medaille binnengehaald. Antoinette Rijpma de Jong werd vanavond Olympisch kampioen op de 1500 meter schaatsen. Het weer er nog van Weerplaza. Vanavond veel regen, het koelt af tot de graad of 6. Morgen een mix van wolken en zon bij maximaal 12 graden. Rebecca, dankjewel weer. q -music Verkeer krijg je van Flitsmeister. Eén korte vertraging gemeld op de A76. Tussen Geleen en Aken, daar 10 minuutjes vertraging. En ook nog een flitser gemeld op de A50. Tussen Zwolle en Apeldoorn, ter hoogte van Epe bij 222,1. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers. Ja! De vrijdagavond is begonnen hoor met Tom en Joe hier op de plek van Tom en Bram. Zometeen het grote kofferspel yes. met hele vette prijzen. Maximum weekend. You music. Just a game to come and play van je vrijdagavond. Alessa en Sasha Destiny op Q Music. Tom en Joe. En Joe. Een hele goede avond. Tom en Joe hier op de plek van Tom en Bram die een avondje vrij hebben. Maar wij hebben wel de goede briefing meegekregen hoor van Tom en Bram. En daarin zien wij staan dat we, ja, het grote kofferspel moeten spelen. Dus... We staan we hier in de studio over je prachtige, rijkgevulde koffers. Rode Q-Music-koffers. Ja. En uh, Jo, jij ja, voelt je toch al een beetje uh, ja, een soort van, hoe uh, ja, moet ik het zeggen... een showmannetje, want jij ja. gaat ze zo meteen openmaken. Ik heb het idee dat ik straks van de showtrap afkom... <laughs> en dat, het, dat het, het spel echt gaat beginnen. Ik mis een beetje een de groot decor nu. Wat gaan we zo meteen doen? Nou ja, kijk, bij elke koffer, er zijn er vier... krijg je een hint over de inhoud van de koffer. En ja. volgens mag je dan vijf seconden nadenken of je de koffer wil openmaken of niet. Zeg je nee, of zeg je überhaupt niks in die vijf seconden, dat is prima... maar dan verval de koffer voor altijd. Gaan we door naar de volgende koffer. En zeg je ja, ja, dan openen we de koffer... en is de prijs die in de koffer zit, die is dan voor jou. Teruggaan is geen optie, we gaan wel verder. En ja, als je bij 4 nee hebt gezegd, ja, dan krijg je niks. Nu hoor ik je denken, ja, aan wat voor prijzen moet ik dan überhaupt denken? Nou, bijvoorbeeld een 10-rittenkaart voor Tialf, een cocktailworkshop een Lego bouwpakket naar keuze of ja alpacas aaien op een alpaca boerderij. Dit zijn allemaal prijzen van voorgaande weken. Ja, dat klopt. Ja, ja. We hebben nu weer nieuwe prijzen. Wat er vanavond in zit. Ja, uh, jij hebt het thema bedacht Jo. Ik heb het thema bedacht. Ja, daarvoor wil ik je even meenemen naar een ontdekking die ik heb gedaan. Ik heb dit nu al aan meerdere mensen hier bij Q Music <lacht> verteld. U, en ja. bij iedereen ontstaat er een verbazing en een schaamte dat ze dit nooit hebben bedacht. Ja, je net of je een soort Albert Einstein bent die een soort van nieuwe theorie heeft. Toen ik jou dit vertelde Tom, jij was ook Oprecht verbaasd. Ik wist dacht. het niet. Nee, wist je wist het niet. Ik wil, ik wil je even meenemen naar dat ik vorige week een kipcorn at. Heerlijke snack. En ik keek ernaar, ik was een beetje aan het filosoferen over de naam kipcorn. En kipcorn heet natuurlijk kipcorn. Eén, vanwege de kip. Ja. En twee, omdat er een soort cornflakes-kruimels omheen zitten. Cornflakes? Ja, ja. Korn. Ja, we zitten kipkorn. in groep drie. Ja. Dus daarom is het thema hele vette prijzen, letterlijk en frituurlijk. Oh, mooi. Hoe kan je meespelen? Is dan de vraag. App nu het woord koffer in de Q-Music App. App nu het woord koffer in de Q-Music App. En wie weet, spelen we mee voor die hele vette prijzen. Er zit nog een stukje kipcorn in je mond. Oh, oh, even weglikken. Wow. Wow. Leg dat ze vet maar klaar, jongens. Running out of to make you see. I want you to stay here.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 David en Talk to me op Q Music. Ja, het is tijd voor het grote kofferspel. Het gaat oh. gewoon gebeuren hier in de studio van Q Music. Staan vier koffers met in elke koffer een hele vette prijs. En je krijgt een hint over wat er in de koffer zit. Dan krijg je vijf seconden bedenktijd, of je het wil hebben. Ja, zeg je nee of niks. Ja, in die vijf seconden dan vervalt de prijs en dan gaan we door naar de volgende koffer. En degene die dit allemaal mag gaan doen, dat is Arjen. Arjen, goedenavond. Goedenavond. Arjen, uh, je bent nu nog aan het werk. wat, uh, wat doe je? Ik uh, heb uh, storingsdienst, ik rij een beetje rond hier, bij, uh, op de 28 Je hebt storingsdienst en a, uh, a, oh, sorry, heel flauw grapje. Dat is een flauw grapje, ja. ja. Ik dacht, uh, je, je hebt zo'n een hey. storingje. <laughs> ja, ik dacht leuk, daar komt Arjen hier naartoe. Nou, laat ja. maar gaan. Um, in ieder geval Arjen, jij, um, jij moet nog even werken um, en je had zoiets van, hé, hey, vette prijzen, dat klinkt goed. Jazeker, klinkt altijd goed, ja. altijd lekker. Wist jij, wist jij het uh, feitje van Joe over de kipcorn waarom dat een kipcorn heet? Nou, ik heb er eerlijk gezegd nooit over nagedacht, dus wist ik wist het nog niet inderdaad. Maar dit is toch mooi? Iedereen heeft dezelfde reactie. Iedereen is echt <lacht> fantastisch. Wat een leuk feitje. Dat Misschien nog één keer uitleggen voor de mensen. Ja, de kipcorn heet kipcorn, want er zit kip in. En de, de omhulsel is van cornflakes snippers gemaakt. Cornflakes, corn, cor corn. Ja, ja, ja, ja. Goed. Uh, wat is jouw favoriete snack eigenlijk? Is dat ook de kipcorn, Arjan? Nee, dat is de berenhap met pinda en uitjes. Berenhap met pindasaus en uitjes. Oh, doe ook nog even die topping erop. Ja, ja, die is wel on onmisbaar. Ga lekker, ja, lekker stinken, hè? Dat is lekker. Ja. Dat is lekker. Als ja. je het oh. laat, dan een weet je het wel. Ah, uh, Arjan, ik heb hier vier koffers met, met vier prijzen. Nou, ik denk dat jij elke prijs fantastisch vindt, maar jij mag het bepalen. Ja, zullen we gewoon gaan beginnen? Ja. Uh, met de eerste hint voor koffer 1? Kom maar door, Joe. Daar komt hij De hint voor koffer 1 is. Ik maak hem open. Hoe ouder, hoe beter. Nee, nee. Jij zegt nee? Nee, ik zeg nee. Okay. Oh, dat is snel duidelijk. Dat vind ik heel snel ja. duidelijk. Ja, ja maar wat jij dus niet hebt, is je leeftijd in kipcorns. Nou, als je 80 was geweest, had je 80 ja, kipcorns ik... gehad. Ja, hoe ouder hoe beter? Ja, ja, ja ik ben 20. Dus ja, 20 uh, ja, is nog veel. Maar. Nou, ik krijg het niet op in een avond. <lacht> Arjen, we gaan door naar koffer 2. Ik maak hem open. Ik spiek al even naar binnen en wat zie ik. Oh, de hint is hierbij: het is pompen of verzuipen. <lacht> Nee, ook niet. Ook niet? Oh, oh, oh, oh Arjen, oh. Oh, als jij laat liggen, wat jij laat liggen is een 10 liter emmer met mayonaise, inclusief pomp. Zo, no Je weet wel, die van de snackbar is nou, wel echt... leuk geweest, eigenlijk. Da ja, maar dat kan niet meer. Ik vind het goed dat Arjen heel, bl heel blij mee was geweest. Hé, nee, je kan niet terug, Arjen. Ik ga naar koffer 3. Ik ga het gewoon doen. Oké. Okay. Nou, kom maar door met de hint van koffer 3. Ik maak hem open, ik kijk naar binnen. En de hint hierbij is, we houden het luchtig. Ja. Hij zegt ja! Oh, wacht even. Oké, okay, oké. Okay. Oh. Ja. Maar hij zegt ja, dan gaat de koffer uh, definitief open. Ja. En Arjen, weet je wat er in het koffertje zit? Een dikke vette airfryer! Ja! Oh, hey. <lacht> Lekker, hoor. Ja. ja! Gefeliciteerd, Arjen. Een dikke vette ja, airfryer. Well. <lacht> echt, echt. Als je het mij vraagt, bij far de beste keuze. Dat denk ik ook. Je zou het bijna airfryday kunnen noemen. Uh, Arjen, <lacht> wat is het eerste wat er in de airfryer gaat? Uh, ja, ik, ja ik, denk, ik denk toch wel een hamburger. Kom een hamburger? Ik heb, ik heb geen airvrij, want mijn vriendin wilde er nooit heen, dus ik mocht er nooit een kopen. Maar dit is de ultieme kans natuurlijk. Ja, ja nu ja. kan ze er niet meer omheen, hij komt gewoon. Nee, ze kan er niet meer omheen. Nee. Ja, dikke vette middelvinger naar je vriendin, die airvrij komt binnen! Ja, dankjewel. Veel plezier ermee, Arjan. Vond? Oh ja, want... Je had nog een vraag. Ja, ik had nog een vraag. Ik ben toch best wel heel erg nieuwsgierig. naar wat er nou in die vierde koffer zat? Ja, Joe, dat zijn we vergeten. Ja, Kofferspel ik... gedaan en ja, uh, koffer 4. Jean-Paul wil het weten, uh, Eline wil het meten, Ronald wil het weten. Uh, heel veel mensen willen weten. Wat is er nou een koffer vier? Ik, ik maar... wil inderdaad niet de enige zijn. Nou. Nee. nee, absoluut niet. ik uh, nee, Ik doe koffer 4 nu open. De hint erbij was een etentje zonder afwas. En dat was uiteindelijk de prijs. Een friettafel voor acht personen. Oh, dat is een beste ja dat is een beste. Maar kan, je nou, kan je nou wel lekker slapen? Ja. is het nou wel Heet tevreden uh, nu? rustig in het kopje uh, nog een half uurtje werken en dan gaan we naar. Uh, Schillen wij hand. elkaar de hand? Uh, uh, nee ik zeg niks. oh nou, nou, dan zeggen wij fijne avond fijne avond. Zometeen hoor je Offenbach miles away.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 Make way for the Dutch. Gazelle, support Team NL in Milaan... met de beste fietsen van eigen bodem. Samen op weg naar Oranje Succes.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 Mm. Mm -hmm. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op Leenbakker.nl. 18 plus speel ja, ja, serieus. Oh. oh, wat een geld! Verdikken. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Werkend Nederland draait op volle kracht.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 Als er één trekker is die het weekendgevoel geeft, dan is het wel Offenbach met Maal's Away. Taking a smile yeah hey. Als je een bad day hebt, dan gaan we verandering inbrengen, hoor. Tom en Joe. Ja, het is vrijdagavond en dat betekent dat het weekend officieel is begonnen. Maar, maar, maar... Dat moeten we traditiegetrouw inluiden, zoals Tom en Bram dat ook doen... met de boem en een knal. Zeker! Een liedje om het weekend uh, officieel mee af te trappen. Ja, we zoeken ook eigenlijk gewoon uh, echt een beuker waar de buren boos van worden. Ja, ja altijd wel in het thema natuurlijk. Het gebeurt altijd uh, elke vrijdag na half negen... En wat je zegt, een ander thema, een ander thema... dan uh, wordt er hier gebrainstormd. Joe, jij ja, kwam uh, met een thema. Kijk, uh, voor iedereen die ons nu voor het eerst hoort... hallo, wij zijn Tom en Joe hier, nieuw op Q. Maar we zijn ook een beetje terug op Q, want we hebben al een geschiedenis hier. We werken al uh, bij de ochtendshow met Matty en, en En een paar jaar geleden bij Matty en Marieke heb ik onderzocht... of het moeilijk is om volkszanger te worden. Ja, het was een heel traject. Het is me gelukt, ik heb een hit gemaakt. Meer dan 2 miljoen streams op Spotify. En die hit heet Ja Jij. Klinkt zo. Ja. Wat een banger. ongelofelijk. Oh, en, en bescheiden dat die volkszangers is altijd zijn. Het zo hè? goed, jongen. Het is zo goed. Dus ik dacht, hoe leuk is het om mijn collega volkszangers een beetje te omarmen... het weekend helemaal lekker in te laten luiden. Dus we zijn op zoek naar de allerlekkerste Nederlandstalige tracks. All right, kom maar door. Nederlandstalige liedjes voor de vrijdagavond. Drop ze nu in de Q-Music-app. Wie weet hoor je hem zo. What's in new so sad to see you go I know that people change and I know for us to grow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 He is gonna fall and hell, <laughs> Crybaby op Q. We zitten midden in de zoektocht voor de boom en de knal... om het weekend heerlijk mee af te trappen. En uh, Joe, jij hebt het thema geopperd. Nederlandstalige liedjes? Ja. Nou, er komen heel veel binnen. Het, het stroomt over. En de ene optie is nog beter dan de andere. Petra die zegt... Ja, Tom en Joe, een mooi nummer om het weekend in te luiden... is toch echt wel. Bieber van de kroeg van Donny en Mart Hoogkamer. Milou zegt nog, ik neem je mee. Mila komt met Kali van Django Wagner. Marjolein zegt nog... Zouden jullie Akda en de Munich het regen zonnestralen willen doen? En Bas zegt nog asje voor de sfeer. Maar aan de telefoon hebben we Mich Michiel. Ja, die heeft echt de allerbeste. Michiel, goede avond. Goedenavond jongens. Ben jij nu aan het klussen of ga je dit weekend klussen? Uh, ik ga het weekend klussen. Oh, en, en wat, wat is het project wat je aan het doen bent? Is het iets kleins in huis of ben je een heel, heel huis aan het bouwen? Nou, het is niet zo'n klushuis als Joe uh, toen had. Maar uh, <laughs> uh, wij zijn wel verhuisd vorig jaar. En uh, we hebben nog genoeg dingetjes om... Uh, om naar ons in te maken. Ja, een huis is nooit af, hè, Michiel. Nee. Je bent altijd bezig. Ja, ja inderdaad. Oh, Ik ga jullie even afkappen, want klussen is onder elkaar, weet je wel. Dat kan uren duren. Ik heb helemaal zin om bij Michiel langs te komen... <laughs> en even te kijken wat voor ze hij heeft. Ja, ja. welkom. Uh, Michiel, uh, verlos ons. Wat is volgens jou nou echt het beste uh, Nederlandstalig liedje... om uh, het weekend mee af te, af te trappen? Ja, dat is toch. Echte liefde is te koop. Echte liefde is te koop. Oh, ja, ja, ja. Samen wel wel um, ja. En waarom deze? Want ik begrijp dat jij dit ook wel eens karaoke zingt met je dochter. Ja, die heeft zo'n mooie nu, ook een microfoon. En die vindt het een heerlijk liedje om dat uh, luidkeels <laughs> mee, mee te blaren. Wat leuk. Nou, ik weet niet of ze al op bed ja. ligt, maar anders maak ik even wakker. En dan ga je gewoon lekker het weekend beginnen. Samen wel Echte liefde is te koop. Uh, lekker jongens. Goed we, gaan, we gaan er voor je draaien. Hetzelfde Michiel. Fijn weekend. We wel hoi, te doen. Op Q. Ik zag je daar staan voor de Harper Club in het licht van de volle maan. Je keek me lachend aan. Je kwam dichterbij. Een mooie meid, maar stiekem niks voor mij. Maar voordat ik kon gaan, zag ik ineens jouw Maserati, huis op Ali De liefde trein niet om geld, maar ik klaag niet. Keerle party. Vast. Want alle mannen die kwijlen, een dure koetsietas Michiel, samen wel. De echte liefde is de koop. Bakermat hoor je zo zometeen. Naast Somjeu, morning. A minute morning Got nothing left to feel I catch myself asleep at the wheel Many's a meaning A rising up a hill Something to stay The reason I make it To the end of the day I get tired of seeing, seeing all that I've known, I'm tired of feeling, of feeling nothing at all, I'm tired of dreaming, but it helps me at night, knowing everything can change,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 One day, one day, one day, one day, one day, this nation will rise up, rise, rise, rise, rise, live out the true meaning of its meaning. I have a dream, dream, that one day on the red, hills of the draw, the sons of former slaves, and the sons of former slaves, will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream, one day. Het. Hij, hij komt helemaal tot me. <grijpt> ah, nou stil, wil je te genieten van de muziek? radio-dj er altijd doorheen praten. Tune music. Wacummat. Oh. En like, vandaag, over vandaag gesproken. Ik liep al over de gang. Ik denk, waarom hoor ik toch geen grapingel op die piano? Blijkt nee. Stefan Bouwman er helemaal niet te zijn. Nee, Stefan Bouwman is er niet, maar dat blijkbaar wel Stefans Pianobar. Kane, goedenavond. Hallo, Tom en Joe. Jij hey. neemt de honneur waar voor Stefan. Ja, uh, maar ik kan natuurlijk nooit zo goed als Stefan piano spelen, nog zingen. Nee, er, dus wordt, er, een soort, er met, wordt een met soort. Het, met de, met de tamboerijn misschien? Of, uh, nee, triannot... ik kan wel een beetje rappen. dat vind ik wel. Dat is heel leuk om te doen. Kijk, ja. Maar gelukkig is Stefan eerder deze week wel nog even de pianobar ingedoken. Samen met Jim Gardner. Hé, hey, wat vet. Dus uh, uh, uh, ja, nieuw keer om de blok eigenlijk. Mm -hmm. Maar ik verwacht dat hij binnen nu in een paar weken wel de top 40 binnen gaat schieten. Want hij heeft een heel mooi liedje, Better Man. Ja. ja. En hij heeft een ander liedje die hij weer onder een andere naam heeft geschreven, James. En dat is weer samen met Lucas en Steve, Love and Hold, eh, ook een top 40 hit geworden. Dus die gaan ze allebei doen. Hé, hey, ga je vanavond gewoon horen? Te gek, ik ga luisteren. Veel plezier met Kane! Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur.